9 uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. Het Nederlandse fregat De Ruiter heeft bij Somalië een einde gemaakt aan een aanval door piraten. Samen met een Spaans fregat wisten de Nederlanders twee bootjes met in totaal negen piraten te stoppen. De bootjes en de verdachten zijn aan boord genomen. De marineschepen kwamen in actie omdat een schip varend onder Panamese vlag zich bedreigd voelde.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 Dan nog weer, in het zuiden nog wat regen, daarna wordt het droog. Aan zee staat een vrij krachtige noordoostenwind. Vannacht vriest het licht, morgen is het zonnig en net boven nul. Dit was het NOS Journaal. We ah, hebben verkeersinformatie. Er zat een file op de A27, Breda naar Utrecht, door wegwerkzaamheden. Voor de brug bij Gorkum, twee kilometer. Het treinverkeer was ontregeld tussen Den Haag en Leiden. Maar zojuist is het treinverkeer daar aanvat en zal de vertraging afnemen.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 Dit is Radio 1. BNN Today, Luc Ickink. Drie, bijna vier minuten over negen. Jasper van Dijk is kamerlid van de SP en vindt dat de Nederlandse popmuziek wel eens een keer een boost mag krijgen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jij zat door iTunes te scrollen en dacht van: nou, dat het kan nog wel eten. <laughs> <al beter. laughs> ja, was het zo? Eh, uh, nee. nee. Nee, maar en, en, we vinden gewoon dat er, is, er zijn ontzettend veel talentvolle popmuzikanten in Nederland en die doen het ook goed, voornamelijk zonder overheid... en helemaal uit zichzelf. En dat moet ook vooral zo blijven. Maar je ziet ook dat er door de cultuurbezuinigingen... dat podia worden gesloten, dat er minder kansen zijn... voor zeg maar, de sublaag, onder die toplaag, om door te breken. En we willen luisteren hoe dat beter kan worden gemaakt. En hoe dat gaat gebeuren, dat horen we zo meteen. Niels Geuzenbroek is er ook, ook goedenavond. Goedenavond. Bekend van de band Silkstone, tenminste, daar ken ik je het best van. Maar er werd ook nog geroepen dat je de Voice of Holland hebt meegedaan. Ja. Dat wist ik dan weer niet. Maar je hebt ook een dikke hit afgelopen, nou maandun geloof ik al gehad met Year of Summer. Klopt. Ja, dat klinkt nou ook weer niet alsof jij het nou zo zwaar hebt. Als nou nou muzikant ja, nee, zijn. Ja. Dan. Goed, uh, het, het is gewoon een, een grimmige of grillige business. En uh, wat ik probeer is gewoon vooral leuke dingen te doen. En uh, het gaat in golfbewegingen. En de financiën is bij Het een ongeschreven kindje geweest. Heel ik, uh, goed. Ik heb er wel een vriendinnetje die ik af en toe uit eten moet nemen natuurlijk. En dat lukt nog steeds. En uh, ik denk de aanhouden wint. Als je ook wel een beetje je kwaliteit uh, hebt. Uh, met allemaal mijn beschijnheid. Maar ja, dat, dat mag ook blijken. Ik bedoel, nu heb ik even mazzel. Nu heb ik inderdaad een, een hit te pakken. En. Ja. Uh, God mag weten waar ik over een uh, half jaar ben. Maar. Ja. Uh, ja, ik ben ook wel een beetje freak daarin. Ik hou gewoon van muziek maken. En. Uh, het, het, het lukt nog steeds. We gaan erover doorpraten. Zometeen één geluid. Gelukkig ook spelen. Daar ja. zijn we dan weer blij mee. Mark Kosten is er ook. Goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Entertainment deskundige en hoofdredacteur van de Post Online. Wij hebben het straks over Obies. Ja. Dat is een enorme, dikke televisiehit. Maar <laughs> eerst even. Ja, sorry. Oh, leuk grapje. <laughs> ja. Dat was nooit eerder gemaakt. Nee, nee, nee. Ik heb persoonlijk een vraag voor je. Gaan eerst even naar voetbal toe naar Ronald van der Geer? Het is 2-0 geworden voor Bayern München. Uit een corner van Schweinsteiger vanaf de rechterkant verdediger van buiten is mee. Die kopt op goal. Dan lijkt die bal er eigenlijk al in te zitten. Maar geeft Thomas Müller voor de zekerheid nog maar even een tikje. Het is juist de weerspiegeling van de krachtsverhouding... zoals we die op het veld zien in het eerste kwartier van deze wedstrijd. Want Bayern is in balbezit stukken, stukken gevaarlijker dan, dan tegenstander Arsenal. Nou, het is nu in de herhaling toch wel te zien dat als van buiten kopt... die keeper die bal voor de lijn toch nog tegenhoudt. En dat Müller inderdaad tikje wel moest geven. En zo ook op Bayern dus via Müller op een 2-0 voorsprong in Londen tegen Arsenal. Nou, dan wordt op tien uh, wel gehaald, denk ik. <lacht> nou ja, dat uh, ja. sluit ik niet uit. <lacht> We gaan ze allemaal volgen, alle doelpunten bij Arsenal, Bayern, München. Um, ja, Mark. Um, ja. De, ik, ik zat zo te kijken afgelopen weekend naar het programma The Next Pop Talent. Ja. En dat is dat programma van SBS6. Dat lijkt ja. eigenlijk op idols. Alleen het is eigenlijk idols met een hendel waar ze aan moeten trekken. En Heb je het gezien? Uh, klein, ik heb een kleine, kleine gedeeltes gezien, ja. Dat is, dat is nou, dat is niet geflopt, maar er keken een half miljoen mensen naar... en dan weet je eigenlijk al van, nou, dat is niet goed, hè, voor, voor zo'n vrijdag zaterdagavond. Je, je moet uh, dat, dat, is een win it op principe hè, een soort kickstart. Als je niet meteen een miljoen plus hebt, dan uh, krijg je dus zure stukjes. Ja. Yeah. En dan krijg je dus, dan gaan mensen op alle negatieve dingen letten en dan gaat het ja vaak naar beneden helaas dus helaas. toen dacht ik moeten we dan nou niet, niet gewoon nu al afschieten dan hoeven we het ook niet verder over te hebben uh, nee het zou kunnen zijn dat het nog een camp-element krijgt en dat vind ik altijd wel mooi dat, dat, je, dat, dat, dat element dat Gladys Grace ja, toch nog campy wordt of dat uh, daar hou ik altijd wel van dat er in een soort ja in de, in de, in de mislukking toch nog iets moois zit ja, maar ja. Dan, dan zit je in aflevering 18 dat, dat die dat die jury het zelf ook niet meer serieus neemt kortom we moeten dus naar moeten of camp worden ja, ja of camp worden camp ja. Camp dus ja maar gewoon ook een onderweeg aan. Onderweg. Ik heb wel eens bij een programma gewerkt wat ook heel slecht ging. En dat we dachten we gaan hele rare dingen doen. Maar dat doe je dan toch niet. Maar dat is een advies aan programmamakers die het heel zwaar hebben. Welk programma was dat? Uh, NSE bij Talpa. Oh nou, ja. Ik heb nog nooit zo gelachen. Maar kijk, ze is wel Echt maten. Nieuwsprogramma toch? Ja. Nieuwsprogramma. Ja. ja. Later uh, highbrowen, lowbrow door elkaar. Een beetje wat, wat we hier eigenlijk. Boven we, even door is erbij. Ja, wat dit programma ook een beetje is. Ja. Nou ja, dat, hier, hier lukt het wel. Maar daar lukt het toen even niet. Ja. <laughs> Hartstikke goed. Uh, op wie gaan we het zo meteen over. Ja. Hebben is echt een. Ik maak het een vrouw geitje, mooi programma toch? Ja, ik ben er toch fan van. we gaan straks bespreken met een van de vorige deelnemers hè, in, in het vorige seizoen. Ja, is toch? Ik vind het wel mooi dat mensen hun lot in hun eigen hand nemen en dat afvallen. Deze man, wat straks over die ging, 150 kilo naar beneden. Ja, ongelooflijk mooi. En ik vond ook de man die dat deed, zijn personal train. Die ken ik een beetje. Leuke man, keiharde servische drill sergeant. Um, helaas is nu wat aangekomen, of helaas, wat hij, hij kon hij niet. Maar ik vind het wel mooi dat mensen met zichzelf in gevecht zijn. Ik hou er wel van. We spreken hem zo meteen en ook over jouw fascinatie voor dat programma. Ja. Door alle bezuinigingen wordt de popmuziek kapot gemaakt. En dat kan zo niet langer. Tenminste, dat zegt dus SP-kamerlid Jasper van Dijk. En die vindt ook dat er meer middelen beschikbaar moeten worden gemaakt... om de Nederlandse muziekscene weer een impuls te geven. Daarom heeft hij een speciale hoorzitting aangevraagd in de Tweede Kamer. SPK kamerleid Jasper van Dijk, goedenavond nogmaals. En Niels Geuzenbroek is er dus ook, ook goedenavond. goedenavond. Uh, ja, Hoeveel geld hebben we eigenlijk nodig, Jasper, om uh, uh, uh, die muziekindustrie weer een boost te geven? Ja, je legt nu de nadruk heel erg op dat geld. Dat mag, uh, maar dat is niet alles. Uh, laat ik dat wel even voorop zetten. Uh, uh, het gaat ook om gewoon de infrastructuur in orde te maken. Even kijken naar live muziek bijvoorbeeld. Het is best lastig om uh, live op te treden als je even buiten de grote podia denkt. En de vele podia die trouwens gesloten worden. Dus we willen ook minder regels, minder bureaucratie rondom die hele pop zien. Maar daarnaast, jouw vraag: hoeveel geld heb je nodig? Nou, je zou bijvoorbeeld met 7 ton zou je een popfonds kunnen oprichten. Dat hebben we ook gehad in het verleden. Uh -huh. Waarmee je um, talentvolle bands of artiesten een duwtje kan geven. om internationaal door te breken. Dus heel jammer: dat heeft het eerste kabinet Rutte heeft dat opgeheven. Uh, music Export heette dat. En ja, dat is uh, echt kansen weggooien. Want als zo'n band erin slaagt om internationaal door te breken... dan heeft dat alleen maar voordelen voor uh, uh, de, de muziekliefhebber. Maar ook voor de economie, want de exportwaarde van muziek is heel erg groot. Meer over de popfonds wil ik zo meteen van je weten. Niels Geuzenbroek, jij bent al jaren muzikant. En jou kennen we onder ja. andere van dit. Uh, ben je blij dat Den Haag zich een beetje gaat bekommeren om de muzikanten? Nou ja goed, ik vind elk initiatief dat uh, bijdraagt aan, aan popmuziek uh, inderdaad en dan eventueel ook geld bijdraagt. Uh, altijd beter dan het, het onttrekken van subsidies en geld zoals het de afgelopen jaar is gebeurd. Uh, en uh, ik, ik, ja, ik ben het zeker mee eens, ik, uh, ik, ik vind dat er loopt zoveel talent in Nederland loopt. Ik moest dan gelijk denken over uh, internationale allure. En dan schiet er bij mij op dit moment één band in mijn hoofd. Dit is Kensington. Het ja. zijn vrienden van mij die hebben ook stiekem meegedaan... Met mijn album met koortjes en zo, maar... Ja, Die band die kan gewoon moeiteloos Kings of Leon wegblazen. Maar lukt dat dan en... niet omdat zij de middelen en de, de nou infrastructuur ja, niet nee, hebben? zo'n klein landje. Ik denk dat, uh, dat de hele allure van Nederland. dat, dat ligt wel in dance. In Nederland is altijd uh, toonaangevend geweest in dance. Dat is kennelijk wel sexy. Mm -hmm. Dat gaat de hele wereld over en uh, nog sneller dan het licht bijna. Maar pop- en rockmuziek. Ik weet niet. Er zijn zoveel bandjes. En, uh, een Amerikaanse rockband is per definitie cooler dan een Nederlandse rockband. En. Uh, en, en nou, dat sentiment dat mag wel veranderen. Dus Dan zou je trouwens. eigenlijk iets moeten creëren waardoor je inderdaad de mindset van de Nederlandse ik denk dat luisteraat ook Een beetje is wat Jasper net zo gemist. We hebben elkaar net ontmoet. En, <laughs> ja. en, je, valt, je raakt hier niet over uitgesproken, het valt zelf over te zeggen. Maar hij zegt, jij zegt net van nou ja, geld hoort daar ook bij, maar het gaat meer om de infrastructuur en de, en de, soort de onderhuidse onderhouds. Uh, maar ook de, de, de radio bijvoorbeeld. Er is altijd een gedoe over uh, welke muziek laat je horen. Uh, uh, laat vooral ook die Nederlandse talentvolle bands. Uh, laat die horen. En uh, geef ze genoeg airplay. En in Canada, dat is een soort lichtend voorbeeld in de popmuziek... daar heb je het Canadian Music Fund. Mm -hmm. Dat wordt gefinancierd door de radiozenders. Ik zou zeggen, grijp je kans. <laughs> um, en daarmee, dat Canadian, dat fonds, het Music Fund... dat financiert dus weer bands in hun uh, tours en in hun doorbraak. Verklap niet te veel, we gaan er zo meteen over doorpraten. We gaan eerst even voetballen naar Ronald van der Geer. Die kijkt naar Arsenal Bayern München. Uh, hoeveel is er daar? Het is 2-0. Ach, uh, nou nog ja, steeds niet gescoord? Nee, nog steeds niet gescoord. Maar het is een kwestie van tijd hoor. Want Arsenal is het even kwijt na de tweede goal van uh, Bayern. Die dus uh, gemaakt werd door uh, Müller. Is men eigenlijk maar bezig om uh, frustratie te uiten? We hadden al een gele kaart gezien voor Formalen. We hebben nu geel gezien voor Arteta en Sanya. Maar dat zijn twee overtredingen die, als ze die in de Nederlandse competitie hadden gemaakt. Uh, waren ze er niet meer bij geweest. Werkelijk aanslagen op benen. Maar, uh, dit is te veel bejubelde Europese arbitrage. Daar mag wat meer. Nou, ja, ik ben het daar niet meer helemaal mee eens. Want als je ziet wat de schades aanrichten. dat is werkelijk ongelooflijk. En van respect is dan al helemaal geen sprake. We gaan waar wat voetbal zien van de Arsenal. Dat is al uh, lang geleden. Men valt eens aan over de Rechterkant, maar uiteindelijk weet men niet spits Wolken te bereiken. Cazorla, de Spanjaard, probeerde het wel. Wolken met zijn snelheid daarvoor in opgesteld om met name weggestuurd te worden. Maar Bayern is een ploeg die maar zeven goals tegen kreeg in uh, 22 wedstrijden in de competitie. Ja, daar scoor je dus niet zo heel makkelijk tegen. Hoewel in zes wedstrijden Champions League kreeg men er ook zeven tegen. Dus er is wel een mogelijkheid. Maar uh, dit elftal draait op volle toeren. En nu zeker met die 2-0 voorsprong in de tas kan het een beetje vanuit de leunstoel voetballen. Blakend van het. Zelfvertrouwen. En dat is nou juist het onderdeel. wat bij het elftal van Wenger zo hardnekkig ontbreekt. waardoor het eigenlijk tegen zichzelf voetbalt. en tegen de Duitse tegenstander. Kansen, ja. Niet. Nee, dreiging is er wel wat geweest in het uh, strafschopgebied, Maar elke keer weten dan toch de verdedigers van Bayern München... inclusief de 35-jarige van buiten die de geschorste Boateng vervangt... weten die Duitsers weer in te grijpen. Nu wel uh, Arsenal, want Bayern leunt wat terug. Hoeft natuurlijk ook niet meer vol op de aanval bij die 2-0-voorsprong. Maar als men dan al eens voorin verschijnt... nu is het de laam die het been uitsteekt... en uiteindelijk weer een misschien wel veelbelovende Engelse aanval onderbreekt. Het is, uh, nee, het is eigenlijk wel, uh, wel lastig voor Arsenal op dit moment na een half uur spelen... Leidt bijna al met 2-0. Het is niet de enige wedstrijd die vanavond wordt gespeeld, Ronald. Hoe is het bij Porto tegen Malaga? Daar is uh, nog niet gescoord. Er oh. zijn wel wat momenten voor beide doelen geweest, maar is het na een half uur nog 0-0? Nou, heb jij vermazeld dat je daar zit bij die andere wedstrijd toch? <laughs> ja, dat is mooi meegenomen. <laughs> we spreken hier straks weer, tot dus okay. zo. Ja, we gaan uh, muziek luisteren en uh, ja, als we dan toch een muzikant in de studio hebben, dan ook maar meteen live, gelukkig maar. Yeah. Year of Summer, Niels Geuzenbroek. Ja, dit is een normaal hardstijl plaat, maar die doe ik dan nu op mijn akoestische gitaar. Heel goed.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 The deeper we fall, the more we lose control Set your mind free, it's the year of summer Keep your heart strong, cause the summer's here Set your mind free, it's the year of summer Yeah, the year of summer's here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 De have gone away. Start a brighter day. We hebben waited te lang. is in het jaar van de zomer. Niels, ik heb een vraagje. Hè? Misschien is dat een beetje, ja, viel mij dat alleen om. Je had dus een, een uh, plektrum op je knie liggen, ja. geloof ik. Hè? Want het eerste deel was zonder plektrum en het andere deel was met plektrum. Dat heb jij goed opgemerkt, ja. Hey, hier, kijk kijk ja. zo. Nou. Maar wat nou als die plektrum van je knie afvalt? Dan had ik het ongetwijfeld anders opgelost. Ja. Ja, ja nee, dat, Ik dacht, want dan, wat dan gaan je vingers een stuk of zo. Maar, nou, dan uh, had ik waarschijnlijk met mijn navel opgelost. Ja, zoiets. <laughs> ah, weet je wat het is? Muziek maken is. Ik, ik vind het vooral al leuk als het potentieloos is. En uh, hoe spannender het is, hoe meer ik vaak aan het toeval overlaat. Omdat ik weet het niet. Daar hou ik van. Living on the edge een beetje. Ja, vond het Misschien had ik stiekem wel gehoopt dat die plek om <laughs> ja, zou vallen. Dat ik, dan... ik zou hem gewoon telkens een stukje ja, dichter ja, ja. bij het einde van je knie leggen. Ja, precies, ja. Ja. Misschien valt hij er ooit nog een keer af. We praten zo meteen verder over de toekomst van de popmuziek. Want is er ondanks de crisis nog wel hoop voor die, die, die branche. En we begraven ook de e maildienst Hotmail. Vandaag heeft Microsoft namelijk de dienst opgeheven. Volg ons op twitter. twitter.com bnntoday. Iedere dinsdag duiken we in de wereld van de media en entertainment... en dat doen we met Mark Koster, hoofdredacteur van The Post Online. In OB stromen zes deelnemers van een leven zonder mobiele obesitas... Ze zijn ten dode opgeschreven als er niet snel wordt ingegeven. Ik weet dat wat ik doe, dat het stom is... en dat ik me elke keer weer verlies in het stomme eten. Ik kan er niet meer stoppen. Ja, het tweede seizoen van Het Obies is opnieuw een enorme hit. Afgelopen zondag keken er zo'n 1,7 miljoen kijkers... naar het afvalavontuur op RTL 4. Lijnen op tv, dat blijft fascinerend. Maar belangrijker is wat er gebeurt als die draaidagen erop zitten... en er ineens weer alleen voor staat. Mark Kostel, goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Groot fan van het format. Ja, ik vind het goed... Um... Ook omdat er uh, cynici zijn die zeggen... ja, die mensen worden misbruikt hè, door, door Reinhard Oelemans. Wordt altijd genoeg, maar in dit programma is het nou eens een keer niet aan de orde. Ja, want Reinhard en, Oelemans maakt dat programma... en dan zeggen ja, mensen eigenlijk ja, van... nou Ja, uh... maar dat is de kijk Dat meen ik echt, want uh, Wendy van Dijk doet echt aan nazorg. heb ik me laten vertellen. En die belt ook mensen op van hoe gaat het met je. En uh, Reinhard Oelemans, we kunnen veel van die man zeggen... Uh, die heeft ook wel eens hier zijn streekjes geflikt... maar dit doet hij goed... En daar dat ben, ben ik blij mee dat dat toch goed gedaan wordt. Ja. En je vindt het leuk om naar te kijken ook. Op die Omdat je weet dat Er zijn ook al andere programma's die sportprogramma's waar ik dan ook graag naar kijk. <laughs> maar um, ik, ik vind het toch een interessant iets om mensen met zichzelf in gevecht te zien. En daarom kijken er ook mensen naar. Want uh, het is ook een ja, gevecht met jezelf. Half topsport. Hoe val je af? We, we hebben zo straks iemand aan de lijn die dus. 150 kilo minder woog, die, die bijna niet meer at, alleen maar ging sporten. Ik vind dat toch fascinerend. En uh, daar kunnen we heel, heel laat en negatief over doen, maar het is een gevecht met jezelf. En ja. dat is altijd wel leuk om naar te kijken. Zeker, Succesverhalen zijn Het is ook super Amerikaans, natuurlijk. Obies, het is een gekocht format hè, uit een ander land en, daar scoort, het ook in en daar scoort het ook enorm. Dus dat is prima, maar, maar ik, ik vind dit wel heel aardig en. Uh, ja, Winnie van Dijk, sommige dingen vind ik echt vreselijk en, en die film van haar is ook niet goed, maar dit doet ze wel goed. Omdat ze, omdat ze een paar telefoontjes plegen. Nou ja, dus dat is meteen dat ik. Dat ik, koer, ik, is. Ik, ik proef <laughs> daar wat. Nou ja, dat, maar het is toch. Je kan ook denken, nou we laten die mensen afvallen. En uh, lekker. dun, hup, Ik trap ze de dingen in. En die, die personal training die ze hebben. Dat is echt een servicebeul. He, en dat bedoel ik positief. Deze yeah. man die, die kan, heeft ooit een keer zangeres Doe een marathon laten lopen. Uh, onder de mm, ja, 34 in, uh, in Los Angeles. Dat meisje rookt en drinkt. In, in aanleg lui, zegt ze ook. <laughs> dus dat vind ik knap dat je dat voor elkaar krijgt. Het is toch mooi om mensen iets te laten doen wat ze eigenlijk van zichzelf niet kunnen. En de dat persoon... vind ik echt leuk dat ze dat proberen. De persoon die echt weet hoe het, uh, hoe het zit, is Danny Bouwman. Deed mee aan het eerste seizoen, even een kleine introductie. Danny is een succesvolle ondernemer, 40 jaar en weegt maar liefst 270 kilo. Mijn gewicht zit me constant uh, in de weg als ik uh, uh, eigenlijk bij alles uh, uh, wat ik doe... Ik, ik kan niet eens naar een normale toilet toe gaan, hè. tegenwoordig heb je alles in hele mooie hangtoiletten. <laughs> uh, en als ik erop zou gaan zitten, dan komt dat ding meteen van de muur af. Danny, goedenavond. Goedenavond, ja, hallo. Jij woog, eh, toen jij jezelf voor dit programma aanmeldde, 270 kilo. Dat is aardig wat. Waarom wilde jij afvallen op tv? Want dat kan natuurlijk ook niet op tv. Nee, ik, ik wilde helemaal niet afvallen op tv. Uh, ik wilde heel graag afvallen. En uh, toen ik me opgaf voor het programma... dat was eigenlijk vier, vijf maanden voordat het ook daadwerkelijk begon... Woog ik zelfs bijna 300 kilo. En toen was ik uh, bezig uh, voor een gastric bypass operatie heet dat. En dat is een operatie waarbij je maag verkleinen, je darmen ingekort worden en dat soort dingen allemaal. En dat zag ik eigenlijk heel erg tegenop. En dat wilde ik liever niet. En toen zag ik Rijn het Oerlands uh, voorbij komen bij RTL Boulevard met een oproep. En ik dacht, nou, dat is het. Ik heb vroeger ook gesport en dit gaan ze allemaal begeleiden. Dus het is voor mij de manier om af te vallen. En, en ja, dat het op tv gebeurde, was ik eigenlijk helemaal niet mee bezig. Nee? Je hebt, niet, je hebt je niet bezig gehouden met de camera's en met Wendy van Dijk die langskomt om, uh, om, om een aantal nou, vragen ja, te stellen? Nou ja, dat zie je natuurlijk uh, op het moment dat Wendy voor je deur staat. Ja, ja. Uh, Zo'n uh, Ja, dat was een mooi contrast ook. Nee, Jij dat was de, het nogal <laughs> groot. Nogal, ja. Ze ja, ja, pleen <laughs> helemaal achter mij. Maar dat deden veel mensen op dat moment, hoor. Dat is niet zo moeilijk. Nee, ik was helemaal niet mee bezig. En wat altijd wat, helemaal gedaan hebben vanuit iWorks, dat ze eigenlijk altijd dezelfde cameraman, regisseur en geluidsman gestuurd hebben. Dus de, de, de opnames die je altijd had, want het was vaak natuurlijk op momenten dat je niet even, ja, even niet in beeld zou zijn, maar dat, dat was altijd heel erg vertrouwd en ze zijn daar heel in tegen mee, mee omgegaan. En dan was opeens, als de uitzending daadwerkelijker is, dan realiseer je opeens pas wat, ja, wat er allemaal op televisie komt van je. En uh, ja, wat voor een enorme impact het heeft, want dat zelfs had niet verwacht dat er zoveel mensen zouden kijken. En klopt het wat Mark zegt, dat, dat je inderdaad na afloop nog even een paar belletjes krijgt van Wendy van Dijk zelf? Of dat, ze, dat, dat, dat het team je. Nee, uh... het is veel erger. Het is niet een paar belletjes. Ik oh, is een kom er van af. <laughs> ja, dat is, maar, dat, maar dat neem ik aan, vind je ook prettig. Dat, dat je ja, nog wat gesteund. Ja, nee, we worden enorm gesteund. Um, een aantal dingen om te beginnen. Een, een jaar lange uh, lidmaatschap van de fitnessschool. Uh, we, hadden, we hadden een eigen personal trainer. Rad Milo was de hoofdtrainer. Bleef zeg maar. hij bij je, vraag me af. Want het is een ongelooflijk goede man, hè? Ja, nee, nee. Mijn Rad Milo die zag ik wat minder vaak. Hè. Die ja. stuurde eigenlijk het hele proces aan. Ja. En ik had een eigen trainer. Dieterke heeft een hele mooie blonde dame. Oh. En ze hebben het goed aangepakt. En Dieterke zie ik nog dagelijks. En dat train ik uh, drie, vier keer in de week mee, nog steeds. Nee, en afgelopen, ik... het afgelopen jaar is het ook gewoon betaald, zelfs de RTL en IWORKS uh, samen. En ja. uh, iedere twee, drie maanden moesten we terugkomen naar Radmilo, uh, We worden vijf jaar lang, uh, staan we onder toezicht nog van een Nederlands obesitaskliniek, waar die ieder kwartaal moeten komen. En dan praten we met een psycholoog en een diëtiste en controle door een arts. En, nee, ze hebben enorm veel verantwoordelijkheid genomen. Daarin. Danny, ik durf het bijna ja. niet te vragen, hoeveel weeg je nu? <laughs> Om heel eerlijk te zijn, ben ik ben nog steeds ongeveer een 45 kilo zwaarder. Dan, uh, dan mijn obes geboortegewicht. Dus ik zit er ergens rond 160 kilo. Okay, oh, okay. En, maar, maar hoe kan het dan? Want je bent dus eigenlijk weer wat aangekomen nadat het programma was afgelopen. Was het, was het te veel? Had je had je toch eigenlijk te veel laten gaan in het afvallen? Nou, ik was inderdaad veel te ver gegaan. En ik ben ook meerdere keren op het matje geroepen. Uh, op het einde maar Smart je had het ook bijna niet meer. Te, nee, ik ik ben las ben een interview deken. met je in het blad wondervol. He, ja. Over iets te, te dikke mensen die, die to, trots zijn op hun omvang. En dat je gewoon vijf uur per dag trainde en ja. maar 500 kilo, het, kilogram uh, of calorieën, kilo calorieën. Ad, dat kan helemaal ja. niet. Ja, nou ja ik, had, ik had natuurlijk een enorme vet waar je dan leeft. Dus wat dat betreft, ik had genoeg uh, reserves bij mezelf. En um, ja, ik wilde gewoon, als ik iets doe, dan ga ik ook helemaal voor. En ik, ja, ik ging een beetje te ver uh, daarin door eigenlijk. Laatste woorden, zou je het weer doen? Direct, als het nodig was, ja. ja. En, uh, is het, maar is het nu nog nodig? Uh, nee, nee, nee. Ik, zou, nou, ja, nou, ik moet natuurlijk nog die extra kilo's weer kwijt. Uh. Maar ik zal onder zeer goede begeleiding van de, van eigenlijk dezelfde mensen die, die mij destijds ook geholpen hebben. Alleen ik doe het nu een stukje rustiger en verstandiger. Ja, heel goed, heel goed. Dankjewel uh, dat jij van de telefoon wilde komen. Obies, iedere zondag dus te zien om 8 uur op RTL 4. Danny Bouman, dankjewel. En ook dank, Mark Koster. Blijf lekker zitten. Dan gaan we naar het voetballen. Je bent wel een beetje sportfan, toch Mark? Fantastisch, zijn je nog de microfoon is even uit. Ja, Arsenal, Bayern, <laughs> Ronald van der Geer. Ronald. Ja, Arsenal wordt wat, uh, wordt wat sterker. Misschien ook wel omdat Bayern bij die 2-0 voorsprong... vier minuten voor rust wat achterover leunt. Bayern heeft ook twee gele kaarten te pakken. Voor Müller en Schweinsteiger. En met name voor die laatste heeft dat gevolgen. Want hij stond op scherp. Hij zal er dus in de return over drie weken niet bij zijn. Bayern leunt wat terug. Gopt op de counter. Laat Arsenal wat komen. En Arsenal is eigenlijk niet verder gekomen... dan een schot na een spelhervatting... van. ...van Mertensacker, de verdediger die mee opkwam. Ja, als het voetbal het niet lukt... ...dan moet je het misschien maar met spelhervattingen proberen. Vrij trap die in het strafsomgebied kwam van Bayern München. Werd weggekopt door Van Buiten. Vervolgens door Mertensacker werd ingeschoten... ...maar ook door twee Bayern-spelers weer werd geblokt. Verder, ja, men probeert het met combinaties... ...want dat er voetbal zit in Arsenal, dat is wel duidelijk. Daar krijgt men al jarenlang de bloemen voor. Daar krijgt Wenger de bloemen voor dat die ploegen goed laat voetballen. Alleen het levert geen prijzen op. De laatste prijs in 2005, toen de FA Cup werd gewonnen, en dat is echt de laatste Keer dat de deur van de prijzenkast is opengegaan. En nu moet er dus glans komen. Wat betreft dit seizoen. Vanuit de Champions League. En moet Arsenal voor eigen publiek wel iets laten zien. Wordt nu vastgezet door Bayern München. Op eigen helft. En dus moet Sanja terug naar Mettezakker. Die dan snel moet handelen. En onder meer Vermalen moet aanspelen. Dat is een oud-speler van Ajax. Aanvoerder van Arsenal. Speelt als linksachter. Maar dat komt dat Montreal. De Spanjaard. Van Malaga overgenomen. Al in de Champions League heeft gespeeld. En dus vanavond niet actief mag zijn. Balverlies op het middenveld. En dat is. Dan is Bayern vaak dodelijk. In de counter met de Ribery en Kroos wachten eventjes. Aan de rechterkant staat Thomas Lamen wel een tijdje te roepen. Die krijgt nu ook de bal. Het kan ook verder naar Müller. Dat gebeurt ook. Aan de zijlijn geplakt richting het strafschopgebied. Weer terug naar Lamen. Zo gaat het tempo niet heel erg omhoog. Maar heeft Bayern wel het balbezit op de helft van de tegenstander. En als het het balbezit heeft, ja, dan is het die geoliede machine waar Henkjes zo lang aan gewerkt heeft. En die dus zo succesvol is dit seizoen. Bayern speelt rond. Bayern wordt nu opgejaagd. Rond de middenlijn wel wat door Arsenal. Maar Laam kan dan uiteindelijk de diepte zoeken bij Ribéry. Daar was men naar op zoek. Eindelijk is iemand die achter die laatste linie bij Arsenal opdook. Ribéry deed het. Uh, of in dit, in dit geval was het zelfs Schweinsteiger. Maar te vroeg vertrokken. Het was uh, buitenspel. En dus een vrije trap uh, voor Arsenal. We gaan richting de rust. Twee minuten nog. Twee doelpunten van uh, Bayern München. Kroos en Müller verantwoordelijk voor een uh, Zuid-Duitse voorsprong in Londen. Ik, ik zie iemand met een helpje oplopen bij Arsenal. Is dat de aanjager van een Harlem shake Of waarom is dat? <laughs> Je ziet iemand met een helmpje op. Ja, ik zag iemand met een helmpje. Maar misschien zag ik het verkeerd hoor. Ik dacht dat het leek als het een helmpje. Uh, ik denk dat dat gewoon een hele creatieve kapper is. Hoor. Oh ja, is dat een, ja. een hip-kapsel? Uh, hip er, ja? er is wel een Parasojaans verdediger bij Bayern. Die heeft een plopkap op. Maar dat is ook zijn eigen haar. Ja. Nou, volgens mij de man met het helmpje. Die, die, die, die, je bedoelt dat zilveren een beetje. Ja, een beetje, volgens mij speelt die rest buiten. Ah ja. oh, nee, het is een ja. kapsel denk ik dan Ja, het is een kapsel. Ja, ja. Nee, Het is er niet toegestaan om met een helm op te spelen. <laughs> ja. Kunt, dat, ja, dan, ja, soms heb je zo, toch wel van die. Je hebt ook Tsjech die heeft ook wel eens zo'n zo hoedje op. Ja, oké, okay, oké. Okay, Vanwege een, een, een, een schedelbreuk die hij ooit gaat, hè? Ja, nee, precies. Niet uit modebussen. Uh, nee, nee, <laughs> nee, nee, want je knapt er niet van op, hoor, van zo'n helptje. Nee, nee Ik dat, dat klopt. Nee. Oké, okay, dankjewel, Renat. Ik spreek je okay. straks weer. Hoi. Hoi. Het is uh, een paar seconden voor half tien. We gaan naar het nieuws. Radio 1. Het NOS Journaal. Met Marjan ook.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 De Frans militaire actie is erop gericht om de leiders van de opstandelingen op te pakken. De politieman die zaterdagochtend op de snelweg A50 werd neergeschoten, is door pistoolvuur van zijn collega's geraakt. Dat heeft onderzoek van de Rijksrecherche definitief uitgewezen. De agent ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar.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 Daar luister je naar BNN Today, hier op Radio 1, nog tot 10 uur. Volg ons op Twitter, twitter.com slash bnntoday. En check onze Facebookpagina facebook.com slash bnntoday. Dit is zo'n leuk liedje. Komt dan helaas niet uit Nederland. Had zomaar gekund, het is uh, buiten Nederlands goed. Will and the People, nieuwe single, heet Holiday. the sun's shining below me is my light low oh. so we should go we should go 14 or 40 we'll lie about your age funny for me party swallowed by a rave fly Holiday, Will and the People. Het is rust bij uh, de wedstrijden in de Champions League. Het staat 0-2 bij Arsenal tegen Bayern München. En 0-0 bij FC Porto tegen Malaga. Radio 1, BNN Today. De Nederlandse popmuziek sterft uit. Nou ja, dat is misschien wel iets overdreven. Maar goed, je kan wel stellen dat het door al die bezuinigingen. Uh, muziek zien heeft het moeilijk. Vooral voor talenten en startende bandjes is het steeds moeilijker... om echt door te breken en te kunnen leven van de muziek. Speekamerlid Jasper van Dijk heeft daarom een hoorzitting... in de Tweede Kamer aangevraagd. Goedenavond. Goedenavond. En in de studio ook nog steeds muzikant Niels Geuzenbroek. Net gespeeld, was prachtig. Dankjewel. Jasper, wanneer dacht jij nou... want ik zei net even, hè, je had door je in te scrollen... maar was het ook echt zo? Of was er nog een ander moment dat je dacht... nou, ik, nu moet er wat gedaan worden aan die muziekindustrie? Nou, dit, de concrete aanleiding hiervan was Noorderslag... Uh, afgelopen januari en uh, nou ja dat is natuurlijk elk jaar groot muziek uh, gebeuren met ook debat en uh, dan zie je dus dat allerlei mensen die in die muzieksector werken dat die ook zeggen van ja, het is eigenlijk jammer... want je kunt muziek zien als hobby en als leuk en zo erbij. Maar je kunt het ook zien als innovatie of zelfs als topsector. Nou, de uh, regering heeft topsectorenbeleid. Die wil allerlei sectoren, dus design en uh, chemie... maar ook creatieve industrie willen ze een impuls geven... door uh, te kijken wat daar aan innovatie kan komen. Nou, Toen hebben we gezegd, laten we nou een hoorzitting organiseren met diverse mensen uit die wereld, inclusief muzikanten... om te luisteren hoe de muziek een uh, steuntje in de rug kan krijgen. Ja, ja Niels, jij bent al echt jaren bezig en uh, nou, je hebt successen gehad. Neem aan dat je ook wel eens een, keer een jaartje wat minder succes uh, ja, had, nee, vermoed ik zo. Ja, hoe, hoe, is dat, hoe is dat proces? Kun je dat inschatten? Is het, is het een, een hit schrijven en dan, of misschien een liedje schrijven... en dan hopen dat het een hit wordt, is het een lang proces? Of moet je ook gewoon een beetje mazzel hebben? Nou ja, je moet mazzel en, en, en uh, doorzettingsvermogen hebben. En ik ben ooit als, als een hobby begonnen. En uh, er zijn genoeg collega's of uh, collega muzikanten die zeggen dat ze vanaf hun tweede of zo al wisten dat ze voor muziek geboren waren. Daar, daar geloof ik niet zo in. Ik ben 4 Havo, uh, nadat ik een aantal gitaarlessen en pianales uh, had gehad, uh, een band begonnen. Ja. Yeah. En uh, vanaf uh, een speler uh, spelen voor drie man, inclusief barpersoneel in Den Helder voor een kratje bier. Tot aan uiteindelijk pingpop voor uh, 20.000 man. En, uh, en alles wat ertussenin zit. En, en inmiddels uh, kun je er natuurlijk ruimschoots van uh, leven. Dikke nou, auto. Nou, goed, uh, het, het, het, het, de verkoop gaat niet goed. Uh, van van, van, uh, van liedjes zelf, Van, ja. van, van liedje zelf. Uh, Airplay, ik heb nu echt een, een hele dikke hit. En dan, uh, ja, dan word je veel gedraaid op radio. En dat levert geld op. Hm. Het uh, is toevallig een rare samenwerking, want ik doe dat met een dj en die dj draait heel veel. Dus die, uh, ik mag aannemen en hoop ervoor dat hij daar heel veel geld aan verdient. <laughs> en uh, nou ja, en ik, ik, ja goed, ik, mag weer overal, ik mag bijvoorbeeld vanavond hier langskomen om het te vertellen. Ja. En, uh, nou ja, ik hou er echt wel wat aan over. En, uh, maar ik denk dat, ook een, uh, dat je ook van een koude kermis thuis komt als je op voorhand voor het geld de muziek ingaat. Ja. Dat moet je niet willen. Ik denk dat je voor de liefde voor muziek erin gaat. En dan denk ik dat je ook nog eens een keer de grootste kansen hebt van slagen. Dat je onverhoopt opeens dan wel die hitscoort. Uh -huh. uh, ja, goed. En, in Nederland maar... kan het ook. Er zijn bands als Kane en, uh, en Ilse de Lange en Bluff die er echt uh, hartstikke goed Maar dat is het topsegment waar jij het over hebt. Ja. Maar, maar ik, ik, ik, het klinkt allemaal goed, maar heb je nou juist geen subsidie nodig als je goed wil worden? De Beatles hebben toch ook nooit... Ja, dat de, zou Paul McCartney heeft Noord, die is er ook gewoon begonnen... Is het niet zo dat dat dan juist dan weer een soort van middelmatigheid uh, oproept? Nee, juist niet. Ja, juist nee, maar niet. ik vind dat, dat die vraag het wel even mogen stellen. Even, kijk, Zeker. Wel, om, om nou meteen daar weer geld in te pompen, nieuws is nee, maar... fantastisch. Viravo nou, dus, nou, was... in Den Helden, daar leer je het, toch? Nou ja, man, ja kijk, ik pandier. denk dat elke bijdrage... Ik heb wel eens een interview van Phil Collins gelezen... Ja. die 20 jaar aan het ploeteren was. En op een gegeven moment scoort hij een hit... en komen er allemaal drum-endorsements naar hem toe. Van, heer, ik wil je wel een gratis drumstel geven. Dus ja, dat had je 15 jaar geleden moeten doen. Weet je. Ja. Toen had ik het nodig. Toen had ik geen nagel om aan mijn reet te krabben. En, en, en, en nu, kom je, nu heb ik eigenlijk alles... en kom je met spullen ja. aan. En, en, uh, maar, dus, dus als het geld er is... Maar, maar, maar even ook een misverstand weghalen. Hè? Want het is natuurlijk onzin dat we bands en artiesten moeten gaan subsidiëren. Nou ja, dat is geld, niet het idee. 7 tronken nee. is veel, maar je, maar je oh, wil. Kijk. Je, nee, dat klinkt op zich. Nee, de, in maar wacht even. Er zit er wel wat in. Ook een artiest, ook een topartiest, ook Marco Borsato, heeft een podium nodig. Mm -hmm. Podia, die worden bij Bosjes wegbezuinigd op dit moment. Rotterdam, Nighttown, uh, Groningen, gebeurt van alles. Door die kunst- en cultuurbezuinigingen. Dat is gewoon doodzonde. Als jij als beginnende band wil doorbreken, wil je graag toeren, wil je graag optreden... ja, heb je wel een uh, podium nodig. Maar is dan wel uh, de popmuziek uh, de, de, de, de, de, de branche waar je dat geld, nou ja, geld en, en middelen naartoe moet sturen? Want er zijn natuurlijk wel meer creatieve... Vakken en, uh, en, en kanten waar wat minder is. En de popmuziek ja, daar scoren we ook nog wel hits met ja, bijvoorbeeld met Niels of een ja. andere dikke dancehit in Engeland twee keer op één. Nee, maar dat zou je dus ook om kunnen draaien. Want je ziet heel veel creatieve industrie, ontwerp en zo, kledingindustrie, design. Daarvan vinden we van, nou, dat kan innoverend zijn. Daar gaan we geld in pompen en dan gaan we kijken of daar wat uitkomt. Hè? Maar dat kan je dus ook van muziek zeggen. En er is ook een lobby voor bezig om te kijken... kan dat niet aan het topsectorenbeleid worden toegevoegd? Het gaat er niet om dat wij bandjes en artiesten vol willen proppen met geld. Dat is er niet eens, zo so don't worry. Geen filantropische instelling. Precies. En nee. nee. er... je wil object-subsidie uit dat, geloof ik. Hè? Je hebt er meer verstand van dan ik, dus Dus je, je, je subsidieert dan het podium. Het podium ja, is natuurlijk een voorbeeld. Je subsidieert het water en ligt en dat dat, Precies, dat het aan mag. Nieuws had het net ook over, je had vroeger het tour support programma, waar bands als Voist en uh, Mos gebruik van hebben gemaakt... dat ze dus ondersteuning krijgen bij een internationale tour. Want een muzikant kan vaak hele mooie muziek maken... maar een tour organiseren en alles wat daarbij komt kijken... is best wel handig als je daar wat steun bij krijgt. Ja, of als je echt uh, voet aan de grond wil krijgen in het buitenland... waar betrekkelijk me weinig mensen je nog kennen. En je gaat met z'n allen in zo'n bandbusje... Uh, en je moet je uh, kilometers asfalt afleggen. Ja, daar heb je vaak geld voor nodig. Ik in. denk dat er ook mensen zijn die, denken, die zitten nu thuis ja. en die denken... ja, hallo, uh, de... jullie lekker in het busje, lekker muziek maken... en ik ma en, en, en, en ik, en ik maar het werken voor mijn geld. Zo denken mensen natuurlijk ook. Nee, ja. maar nee, goed, ja. nee. ik, ik vind wel dat er... kijk, er zijn misschien wel heel veel muzikanten... het is ook wel heel erg tot de verbeelding sprekend. Uh, ik heb wel... ik steek vandaag sinds dat ik uh, hoorde van uh, Jasper's initiatief... Uh, is een paar keer het idee... Uh, separating the boys from the men... Uh, in mijn hoofd naar boven gekomen... Kan van het ja. korrel schijnen. Als je ja, goed precies. bent. Dat mag ook wel. Weet je wel. Als je goed en, uh, bent, jongen, ga in het busje, nee, maar het is Ik nog een busje. Ik heb een opleiding is... media entertainment management. In het Wat? eerste jaar kwamen ze. Dat is eigenlijk gewoon commerciële economie. Ja. In het eerste jaar kwamen er honderden mensen op af. Het, uh, nou ja, het was heel mooi in de media gezet. En iedereen dacht, oh, ja. media en entertainment. Nou, ik word later TV-presentator. Dat, dat is die opleiding is in van in Holland. Dat is een de slechtste opleiding van me. Nee, toen nog nieuw. Toen was het nog commerciële economie. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Maar het sprak zo tot verbeelding. Dat daar nee, al. Uh, iedereen dat mag dat doen. Weet je even twee maar dingen. Krijg je geen varkenscyclus uh, Van dat je er allemaal weer. Dan krijg je de, de, de stumpers nee, die je erop af. Nee, nee, nee. Al, nee, nee ja, je ziet er wel nee, nee, nee te zeggen. Nee, maar. Je, maar ja, Als leg uit. je bent, je bent niet? Echt, een is, je niet? Band is er al, Wint altijd. Je bent veel te voorspelbaar en een beetje zuur. Ik, ben ik niet zal zuur. het je uitleggen. <laughs> nee, dat <laughs> leg ik zo. Want even voor de mensen die blijkbaar de harde pegels willen hebben. De exportwaarde van muziek. Van Nederlandse muziek. Is. Niet lachen. 80 miljoen euro per jaar. Door Nederlandse artiesten in het buitenland. Het levert allemaal rechten op. Belastinginkomsten, et cetera. 80 miljoen euro eerst voor jou. dan heb ik het over een fonds van 7000. Dus jij zegt: uit is een investering Het is een win-win situatie. Het is een veelvoud die het gaat opleveren als jij die talenten een beetje steun geeft. Nu gaat Twee, muziek. Dat vind ik een goed argument. Daar ben ik altijd gevoelig voor. Kijk, we komen tot elkaar. Tot een investering, daar hou ik van. En wat stemde die ook weer? Nee, maar. Twee, muziekonderwijs. Um, dat is ontzettend uitgekleed tot mijn spijt op scholen. Ik ben geboren in 71. Ik kreeg muziek, ik kreeg expressie, ik kreeg toneellessen op de basisschool. Dat is er niet meer. Je hebt geen vakleerkrachten meer. Mm -hmm. Waarom brengen we kinderen niet in contact met muziek, met nou, een ja, ja. muziekdocent? Dat ik ook denk vandaag want bijvoorbeeld in, in Scandinavië, daar gaan ze volgens mij, hebben ze zes uur muziekles per week op de basisschool. En waarom denk je dat uh, bijna iedereen die zo rond de 24 is in, in Zweden... lijkt, lijkt wel een, een, een Björn of een weet ik wel, Van de Abba te zijn? En iedereen <lacht> maakt hits. En al die Britney Spears tracks on, ja, Kort die komen allemaal uit de Kortom, Dan doe je bijna een kwaliteitsoordeel. Ik wil maar niet zeggen dat, dat de kwaliteit van muziek in Nederland slecht is. Want dat is, dat is verre van. We hebben heel veel talent. En, en als het de kans krijgt om naar het buitenland te gaan... bewijst het zich ook, weet je wel. We maar hebben je... nu net ook met Nicky Romero en de bingo-players... Volgens mij Dat zijn die twee jongens die staan de... nu die staan, die staan in, in Engeland. Ik ben even tussendoor geweest, maar drie weken geleden was het Bingo Players en aankomende week is het uh, Nicky Ramirez... die allebei nummer één hit in Engeland hebben gescoord. Kortom, concrete plannen? Eigenlijk wel. Uh, toch is er nog een hoorzitting, uiteraard, in de Tweede Kamer. Maar wie, wie moet daar dan komen vertellen hoe het wel moet? Zijn, doel, zijn nou, het dan hele suffe, saai mensen? Of, uh, <laughs> of, of, of, of, of typen zoals Niels misschien ook wel? We hebben Niels is van harte welkom. Als is, dan uh, kom ik er bij uh, bij. Uh, We hebben mensen uit de sector, dus mensen als Peter Smit van Buma, uh, Arjen Davidsen van voormalig Muziekcentrum Nederland. We hebben een zendercoördinator van Radio 3. Wilburg, uh, Willem van Zeeland, 3 voor 12. Uh, en we nodigen artiesten uit, ik weet nog niet of ze komen. We hebben Tim Knol uitgenodigd, we hebben Kiteman uitgenodigd. Uh, DJ Isis, juist ook om te vertellen, want zij zijn succesvol. Van vertel nou eens, hoe heb je dat gedaan en welke infrastructuur heb je gebruikt... Uh, en zou je kunnen faciliteren. Dus En natuurlijk willen we zoveel mogelijk politieke partijen erbij hebben. Dus uh, die moeten ook allemaal komen. Ik denk dat Mark nog even een garantie wil... dat hij straks niet over twee jaar naar verschrikkelijke rotmuziek hoeft te luisteren... Ja. alleen maar omdat ze toevallig geld hebben gekregen. Nee, dat ben ik het wel zeer... Wie mee... gaat dat trouwens testen, Jasper? Ja, daar komt een vakkundige jury bestaande uit jij... SP-leden. Nee. Op hun stoel en die nee. draait dan nee. om. Oh, nou, dat, vind ik, dat hadden we net ook even over buiten ja. de uitzending. Ja. Als, als dat geld besteed wordt, is het natuurlijk wel relevant hoe dat, hoe dat gaat worden. En ik, ik heb echt wel het idee dat jij... Uh, goed uh, kennis van muziek hebt. Maar uh, bij maar mij... Als... de associatie met de overheid die geld ergens in stopt... Ja, maar dan maar moet je wel koppelen on, aan mensen Als je uit... moet bezuinigen, is dat toch best wel een raar argument. Als Jasper kan beloven dat van die 7 ton, dat we 80 miljoen van krijgen... Ja, dan ja. mag je premier worden, want Now dan ben je talking. gewoon een koning. talking. Nee, maar, de, maar dan moeten we er wel even uit. Weet, uh, je gaan... waar, weet je wat de grootste subsidie aller tijden is? Dat is de hypotheekrente aftrekking. Ja, gaat nee, meer dan ga, 10 miljard Nu heen. gaan we het ook andere subsidie hebben. We gaan een plaatje draaien. Een plaatje dat draaien. er maar in jouw natuurlijk hypotheek. Okay. Lekker lang intro ook. is allemaal van de uh, kosten af dit. Zit Nederlands? Nee hè? Go West? Nee, ach, verdorie. Lekker fouten. We close our eyes. Dat ja, is wel leuk, hè? Ja. Heel lekker foutje. Ongezicht jullie het Ik dacht dat ik een verzoeknummertje <laughs> moet doen. Helaas, nee. Helaas, heel laat. daar luister je hier naar We Close Our Eyes, zo heet hij van Go West. Inmiddels gaat de discussie hier in de studio over goede, slechte muziek. Ja, ja. Gewoon wat nou echt goed? Was dit goed slecht? Ja, ik so, vind dit slecht. Het was jury. goed slecht. Goed ja. slecht. <laughs> Go West. We gaan voetballen, want het is net begonnen bij Arsenal tegen Bayern München... en het is huilen, huilen, huilen, huilen met de pet op voor Arsenal, toch Ronald? Nou ja, zeker als je naar de stand kijkt. Want Bayern München begint natuurlijk aan die, uh, met die 2-0 voorsprong aan uh, de tweede helft... en Arsenal heeft Neuer, dat is de doelman van Bayern eigenlijk nog niet echt in de problemen kunnen brengen. Sterker nog, er komt nu een corner aan voor Bayern te nemen door uh, Kroos en dan uh, wordt er gekopt. Maar wordt de bal uiteindelijk ook wel weer uit uh, het gebied weggekopt door uh, Mertensakker. Weer teruggebracht door Bayern vanaf uh, de rechterkant. Maar ook dat levert weer geen balbezit op voor uh, Arsenal. Sterker nog, er is een hele grote kans geweest voor Bayern München. Voor uh, Spits iets. Nog uh, net voor rust werd hij eigenlijk in stelling gebracht. En schoot hij de bal net naast de goal van uh, Arsenal. Grote kans voor de man die al zeven keer scoorde in de laatste vijf wedstrijden. En de man van vorig jaar... De spits van Bayern. Gomez op de bank houdt. Ribéry weer met een voorzet. Vanaf de linkerkant nu richting Mansoukic. Zo houdt Bayern dus maar het balbezit. En komt Arsenal er totaal niet aan. Philip Blaam pakt weer over aan de rechterkant. Balletje weer terug. Eén linie terug naar Zwijnsteiger. Zwijnsteiger Mandzukic. even uit de spits weg. Aardige beweging. Daar aan die rechterkant van Philip Blaam. En zo kan Arsenal alleen maar toekijken hoe Bayern elkaar de bal toespeelt. Nu steekballetje het op gebied in. Het snelle combinatie gaat uiteindelijk mis. En dan zou je kunnen zeggen, kan Arsenal eruit? Maar tot halverwege de eigen helft. En dan zit er alweer een Duits been tussen. Nee, het gaat niet goed voor het team van Arsène Wenger. Die dus onder druk staat. De coach van Arsenal al 16 jaar daar actief is. Maar de druk neemt toe. Er moeten prijzen gewonnen worden. Er moet eens een keertje meegedaan worden om het kampioenschap. En dat lukt maar niet. En gek genoeg, nu de kritiek aanswelt, het publiek wat boos is... komt er ja, een gerucht op, eigenlijk op gang via de Engelse media... dat men bezig zou zijn met contractverlenging van ja, deze arts Zeven Wenger. jaar toch? Zeven jaar maar liefst, oftewel gewoon continuering van zijn, van zijn dienstverband. Nou, Wenger heeft op de persconferentie gezegd... Ja, daar is helemaal niets van waar. Sterker nog, dat wordt alleen maar door kranten... In de wereld geholpen dat gerucht. Om eigenlijk de supporters nog bozer te maken. Om, uh, om, hè, dus Ze willen eigenlijk van Wenger af. En dan horen ze ook nog eens een keer. Olie op het vuur. Dat uh, de directie van Arsenal verder wil met uh, Arsène Wenger. Nou dat, daarmee is het afgedaan. Er is ook nog geen sprake van dat daarover gesproken is. Er zal wel. Op termijn over zijn toekomst worden gesproken. Ja. En misschien mag hij ook wel blijven. Maar ik denk dat er wel eens een keer een prijsje gewonnen moet worden. En dat zijn beleid nu toch wel ter discussie staat. Veel jonge spelers gehaald. Altijd wel aardig gevoetbald. Maar uiteindelijk heeft dat dus sinds 2005 al geen prijs opgeleverd. Even kijken, want nu komt er wellicht een kans voor uh, Arsenal aan. Maar uh, die kans wordt alweer teniet gedaan door uh, van buiten de Bayern-verdediger. 2-0 voor de Duitsers tegen de Engelsen na 48 minuten. Dankjewel, Ronaldo. Radio 1, Luc Ickink. E PNN. Today. Het is gevuld met newsletters, social updates en daily deals waar je je voor hebt Te veel en je inbox wordt noisy. Dus hoe ga je dat Hotmail. Ja, historische dag vandaag, want Hotmail, de bekendste e-maildienst ter wereld, stopt ermee. Nou, het krijgt gewoon een nieuwe naam en ook een nieuwe vormgeving. Voortaan heet de e-maildienst van Microsoft Outlook. belangrijkste vraag is natuurlijk: verdient Hotmail een plek in het internetmuseum? Curator van het museum is Juri Bakker. Goedenavond. Goedenavond. En moest jij heel hard huilen toen je dat nieuws hoorde of viel het wel mee? Nou, nah, valt wel mee. Ja, niet heel erg gehecht ja. aan hotmail? Nee, absoluut niet. Kijk, uiteraard is het heel erg jammer dat, uh, dat zo'n naam, zo'n merk verdwijnt. Aan de andere kant, wat je ook al meteen aan het begin zei, is het, uh, het verdwijnen, het heeft een, uh, een andere naam en wordt eigenlijk alleen maar beter. En wat dat betreft, uh, dat zie je ook, eigenlijk komt hij terug in ons interim museum, dat, dat uh, verandering leidt vaak tot verbetering. Mm -hmm. En uh, wat dat betreft gaat ook die verandering op dit moment zo snel dat uh, ja, weet je, uh, alles verdwijnt en, en er komt weer wat anders voor terug. Dus ja, zo gaat, daar... zo gaat het eigenlijk op internet. Maar hebben jullie al een plekje ja, ingeruimd ja. voor het online in, voor, voor, voor in het Online Internet Museum? Nou, kijk, wat dat betreft, het museum klinkt wel alsof uh, alles wat erin staat inmiddels verdwenen is, maar dat is helemaal niet het geval. Waar wij meer naar kijken is, heeft het een enorme impact gehad en heeft het het internet gemaakt tot, het, uh, tot wat het vandaag de dag is? Dus um, wat dat betreft staan er ook stukken in die gewoon nog steeds online zijn, noem maar een Facebook of een Google, die worden ook allebei nog wel eens bezocht geloof ik. Uh, maar, het staat er al, maar het staat er al wel in. Het staat er al wel in en um, wat dat betreft is Hotmail een van de laatste geweest die, waarvan wij zelf hebben gezegd, uh, zeg maar uh, ik en mijn twee medeoprichters van het museum, uh, uh, die, die er net niet in kwam. Maar wat we wel gemerkt hebben, mensen kunnen bij ons stukken aandienen of indienen, moet ik zeggen, voor, uh, uh, voor toegang. Mm -hmm. En Hotmail is een van de namen die daadwerkelijk nu op de, uh, de stempagina staat, de votepage. En staan op dit moment op een schamele 83 stemmen. Dus oh, dat zijn valt wel Maar ja. ik ga ervan uit dat na vandaag dat dat wel vrij hard uh, gaat toenemen, denk ik. Jury, waarom was Hotmail vroeger de beste? Want iedereen had het, hè? M mijn, mijn naam was Radio DJ201983, het hotmail.com. Iedereen ja, had het. Daarom kreeg je jouw naam wel. <laughs> ja. Ik, uh, ik uh, heb mijn eigen naam geprobeerd met een, uh, met een laag streepje ertussen en die was weg. Dus sindsdien ben ik uh, Yahoo-gebruiker. Mm -hmm. Maar um, waarom was het? Het was eigenlijk een uh, uh, van de eerste, en eigenlijk, dus de, voor zover ik weet, in ieder geval de tweede uh, eerste. Uh, e mailoplossing die op web gebaseerd was, met andere woorden, je kon overal waar je online was inloggen. En daarom bij je e-mail, daarvoor werd alles de hele tijd gedownload. Maar was er wel een die iets eerder was, dat was Rocketmail, dat heet dus tegenwoordig Yahoo. Maar uh, dat, dat was toen niet. dat was 1996, dat was nieuw. Ja. Yeah. Dus dat, dat, dan hoef je het ja. niet meer op je eigen server te zetten... en dan, uh, ja, dan kun je het nee. gewoon stallen bij Microsoft... en dat scheelt een hele hoop. We schuiven hey, hotmail bij in het uh, internetmuseum. Dat doen wij alvast. Dan komt het uiteindelijk vast wel goed. Dan kunnen we hem uh, later terugvinden in uh, jullie internetmuseum. De link naar het internetmuseum zet ik even op mijn Twitter uh, van bnn 2 dan, dan kunnen je, mensen dat vinden. Twitter.com slash BNN2D. Bakker, dank Graag gedaan. Fijn Ronald, wat was jouw uh, hotmailadres vroeger? Uh, vroeger, gisteren bedoel je? Maar oh, je hebt nog steeds, ja? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> oh, Dat moet je misschien maar niet noemen. Dat is misschien nee, niet nee, handig. Nee, nee, nee, nee. Laten we dat <laughs> maar euh, <laughs> voor ons houden. <laughs> ja. ik, uh, ik schrik er ook van op. Ik uh, volg er niet op de voet. Ja, maar, ja, je hoeft niks te doen trouwens. Dat is misschien wel handig om te vertellen. De ja. Er verandert helemaal niets als je hotmail hebt. Je hoeft niets te doen. Alleen, het ziet er anders uit. En het heet nu Outlook. Maar jouw e-mailadres blijft gewoon Ronald van der Geer. Smileyface underscore <laughs> 65, <laughs> 65 at Het At .com. ja. <laughs> ja. <laughs> Heel goed. Hoe is het met voetbal? Uh, nou ja, uh, Goed, net zo stabiel eigenlijk als, als Hotmail was de laatste jaren. Die valt alle 2-0 voor Bayern München. In die wedstrijd tegen Arsenal na 53 minuten. Arsenal probeert het, ja, dat valt natuurlijk te prijzen. Walkert nu aan de rechterkant, loopt zich vast op Alaba. Bal over de zijlijn. En ja, het publiek is er maar eens achter gekropen in het Emirates Stadium. Toch weer zo'n 60.000 die op zo'n wedstrijd afkomen. Prachtige omgeving om te voetballen. En Arsenal worstelt en komt nog altijd niet boven. Wordt nu ook weer teruggedrongen door Bayern München naar de eigen helft... waar onder meer ook het formalen staat te wachten. Het gaat uiteindelijk naar Mertensacker, de Duitse centrale verdediger. Een Duitser. De twee Duitsers overigens bij, bij Arsenal. Podolski is de ander. Podolski is nieuw. Mertensacker zit er al enige tijd. Hij speelt dus tegen menig collega uit het Duitse elftal En dan komt zo'n ja, zo achterstand natuurlijk extra zwaar aan. Arteta is een van de middenvelders van Arsenal. Heeft de bal nu rond de middenlijn. Bayern schuift op. Gaat Arsenal echt vastzetten nu op eigen helft? Is het balbezit van de Engelsen zat. En de Engelsen kunnen helemaal niets. Moeten gewoon weer steeds terug naar achteren zien. Geen afspeelmogelijkheid. En dat heet dan controle hebben over de wedstrijd. En dat heeft Bayern. Het komt geen moment in gevaar. Ondanks dat de Engelsen dus met enige regelmaat wel het balbezit hebben. Sanja komt nu als rechtsback naar binnen. Dreigt dan eventjes en gaat weer naar buiten. Via Wilshire vervolgens gevonden. Nou zou het weer naar buiten kunnen naar Sanja. Wilshire gaat verder zoeken. Vindt uh, de ruimte om te schieten. Nou ja, dat schot wordt aangeraakt en dat levert in elk geval Arsenal nog een corner op. Dat geluk heeft men dan. Het was Carzola die het schot losliet. Het is van buiten die, denk ik, die de bal als laatste dan toch nog aanraakt. En zo komt er een corner aan. Het is helemaal geen corner, want het is van buiten niet die de bal aanraakt. Het is Podolski, maar dat heeft de arbitrage dan niet goed gezien. Maar dat geldt voor scheidsrechter Moen en zijn vrienden wel meer vanavond. Want twee gele kaarten die zeker rood waard waren, in mijn opinie, van Sanja en Arteta. Corner komt vanaf de rechterkant. Neuer blijft staan, twijfelt en dan maakt Podolski een goal. Dan is de goal voor Arsloer er toch. En is een weifelende Duitse doelman debet aan deze treffer van de thuisploeg. Want die corner leek ongevaarlijk. Nooyer, daar rekenen ze verdedigers op. Komt en komt uiteindelijk niet. Ja, dan blijft die bal in het schapsroepgebied hangen. En staat uh, Podolski een meter of drie van de lijnen is het een koud kunstje voor die Duitser om hem binnen te schieten. Niemand die goed reageert. En dan ploft die bal dus ineens op het hoofd van Podolski. Foutje van Neuer die die bal volledig verkeerd inschat. En zo komt men dus terug in de wedstrijd. En met men bedoel ik dan Arsenal. Terwijl het eigenlijk helemaal geen recht heeft op deze treffer. Maar op deze manier is de spanning dan ineens terug in het Emirates Stadium. En zal Arsenal dit als een soort doping voelen. En zal het nu alles of niets gaan spelen tegen Bayern München. Nou, de spanning is rustig. Dat is leuk voor de jongens van langs Lijn, hè, hebben die ook nog wat. Uh, hoe is het bij Porto Malaga? Bij Porto Malaga is uh, de spanning uh, ja, dat is ook net zo stabiel als Hotmail in de laatste <gül> jaren, eigenlijk. Daar is het nog steeds 0-0. Nou, een saaie wedstrijd, denk ik. Ja, het hoeft niet. Dat Zeg natuurlijk niks. Oh, wel? Dus daar is uh, ja? zojuist een doelpunt gemaakt door Porto. Ja. Oh, kijk aan. <gül> nou, dan krijg je dat toch nog even de valreep even mee. Doelman Willy Caballero krijgt de bal door zijn benen. Nou, kijk aan. <gül> dat vind ik altijd grappig om te zien. 1-0 ja. Porto, dus tegen Malaga. Dankjewel, Ronald. We horen jou straks bij langs de lijn hier op Radio 1. Op Zover BNN d uh, morgen zijn we er niet, want dan is er Champions League. We geven nog even het laatste woord aan onze vrienden van de show. Te beginnen met pornoster. Uh, pornoster, klemmermodel. Bobby Ian, die kan straks geen zaken meer doen met IJsland. Hoi, leuk. Met sterfelijke woorden, als we een man op de maan kunnen zetten... kunnen we ook porno op het internet verbieden. Dat bindt de IJslandse regering de strijd aan met porno op het internet. Juist, het zou verboden moeten worden. Ondertussen zijn alle 23 inwoners van IJsland inmiddels flink aan het rellen geslagen. Rare jongens die IJslanders. En advocaat Oscar Hammerstein houdt niet van Duitse honden. Beste Luc, ik ben een hondenliefhebber, maar heb helemaal niets met Duitse herders. En mooi dat de Duitse Herder in Rome plaats gaat maken voor altijd iets beters. Tijd voor de aftiteling. Jasper van Dijk, dank. Niels Geusbroek, dank. Mark Koster, dank. Leuk dat jullie er waren. facebook.com slash bnn today. Dat is ons facebookadres. twitter.com slash bnn today. Dat is ons twitteradres. En bnn today 2011, underscore, laagstreepje, luxe En godmil.com, daar kun je <lacht> ons bereiken. Tot uh, vrijdag, dan zijn we er weer. Straks veel plezier met Robert Meder en langs de lijn. B M N Dit is Radio 1.